Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De centrale aanmeldlocatie voor Oekraïners in Utrecht is overvol... Dat zegt de burgemeester Sharon Dijksma. Vannacht sliepen er 186 mensen in de jaarbeurs, waar eigenlijk maar plek is voor 100, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Je ziet de afgelopen maanden gewoon het aantal Oekraïners dat naar Nederland komt weer uh, toenemen. Het aantal vluchtelingen neemt toe omdat er nog steeds gevochten wordt, maar ook het aantal in verhouding wat naar Nederland komt neemt toe. En hoe je het ook went of keert, hier zitten ze gewoon met uh, de problemen uh, dat het niet lang duurt voordat er mensen geweigerd worden die dan op straat gaan gaan zwerven. Ja, en dan lijkt het aanmeldcentrum voor Oekraïners in Utrecht toch heel erg veel te gaan lijken op het aanmeldcentrum in uh, Ter Apel. Het is de bedoeling dat nieuwe Oekraïnse vluchtelingen vanuit Utrecht doorstromen naar andere opvanglocaties in het land. Bij Russische beschietingen van Gerson, een Oekraïense stad... zijn vannacht twee mensen overleden. Dat zeggen bestuurders uit de regio daar. Er zouden ook tien gewonden gevallen zijn, waaronder een aantal kinderen. Volgens het Oekraïense leger zijn er in september... 22 mensen door de oorlog omgekomen in de stad en dorpen in de buurt. De weg in het natuurgebied Vochtenloerveen, op de grens van Drenthe en Friesland gaat twee jaar dicht voor verkeer. Vanaf november mogen alleen nog maar voetgangers... ...en bromfietsers van de weg gebruik maken. De gemeente zegt dat verkeer schadelijk is voor de natuur in het gebied. De flora en fauna hebben meer rust nodig en minder lawaai. Natuurmonumenten en de gemeente gaan de komende jaren onderzoeken... ...of de afsluiting effect heeft. Paniek bij sterrenkundigen... Want er is een nieuwe satelliet in de maak die een stuk feller schijnt dan de gemiddelde ster. Ze maken zich grote zorgen over de impact van het satelliet op hun werk. Maar ook hoe de sterrenhemel eruit komt te zien. Deze onderzoeker vertelt om wat voor satelliet het gaat. Bluewalker 3 is een prototype satelliet voor dat hele netwerk van satellieten wat ze willen lanceren. Om, dat is bedoeld om met een normale mobiele telefoon via de ruimte contact te kunnen leggen. Waarschijnlijk komen er nog 200 van dit soort satellieten bij. Dan nog het weer. De avond is bewolkt. Snachts in het noorden misschien een bui. Morgen krijgt de rest van het land ook regen. En dan wordt het zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden reden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Een groot gevaar. Een groot gevaar. A vol vanavond. Moeders Soms zijn daar. die bij de Haarlem Vinyl Festival dit weekend uh, te zien zal zijn... is Dorpstraat 3. De band van Marijn uh, Bredland. Uh, we hebben hem ook uh, in een hoedanigheid uh, gekend... Uh, dat hij winnaar was met de band Tony Clifton. Dat is ook alweer een tijdje terug. En in een nog grijzer verleden heeft hij deel uitgemaakt... van A Tender Gravy Junks in nog wat uh, Tender Ten Chunks in Gravy. Een heel lastig uitgesproken naam van een band. Maar zal daar de mensen bij deze uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf niet al te veel mee gaan verboeien. Want we hebben een muzikale gast vanavond. En dat is Stijn. Goedenavond. Goedenavond. We hadden net even een beetje een officieuze aftrap. Maar nu mm -hmm. gaan we het voor het echt doen. Uh, want ja, Stijn. Want... Ja, het is nu zover. Uh, je gaat uh, ja. zo dadelijk uh, wat laten horen. Uh, maar goed, het uh, is bij jou toch wel een veelvoud aan, aan dingen en talenten en noem maar op. Uh. Want, uh, want uh, je speelt uh, Nederlandstalig, maar ook Engelstalig. Ja, en ook Fransstalig. Zelfs ook dat. <laughs> ja. um, even over, over jouzelf, want uh, ja. hoe uh, ben jij eigenlijk met uh, muziek maken uh, begonnen? Uh, ja, hmm, ik denk uh, gewoon als kind was ik altijd wel... Mijn zus speelde heel veel piano ja. en uh, ik speelde dat niet. Ik, ik speelde, moest op vioolles van mijn ouders. So. voelde je dat erg? Nou, ik vond het heel mooi, maar ik uh. merkte op een gegeven moment... naarmate ik ouder werd, dat ik in plaats van de viool ging spelen... dat ik dan wat er geschreven stond eigenlijk ging zingen. Ja. Omdat ik gewoon veel liever wou zingen. Hmm. En ik speelde dan met mijn zus, dan speelde zij piano... en dan zong ik met haar mee. Hmm. En toen was ik zo soort van, nieuwsgierig naar hoe zij dat deed... dat ik ook piano wilde leren. Dus ik heb mezelf piano geleerd en toen... Maar We kwam al snel een bandje op school en weet je al dat soort dingen op kleine ja. mini optredetjes ja. doen. Liedjes liedje schrijven ja. ja maar is er toen, is er toen al iemand tegen jou gezegd daar moet je wat meer mee gaan doen uh, ja ja nou nee, zeg maar ik, ik wilde sowieso ik merkte zelf dat ik gewoon heel enthousiast was hmm. ik merkte ook wel omheen dat er niet per se negatieve reacties waren dus het was niet dat mensen waren van zo, ren het podium af of zo. Dus ja. dat was wel, ja, en er, ja, ja, ik denk wel dat er één magisch moment, dat klinkt heel cliché, maar toen hadden we in groep 8 een musical. Ja. En toen was er een beetje een soort magisch moment dat ik voor het eerst in een microfoon zoom voor mensen, voor ja. het allereerst. En toen, ja, voelde ik echt een soort, ik weet niet, een soort van best wel bijzondere spanning of zo. En toen dacht ik, oh, dit is echt wel heel leuk. Leuk in de zin van, eigenlijk wil ik hier graag Ja. Heel vaak staan op een ja, podium. Exact. Is dat, is ja, dat, dat was een beetje wat er gebeurde. Ja, uh, dat, dat, uh, dat is één ding. Dan uh, nou heb ik ook even stiekem op jouw website zitten kijken. Oh, ja. uh, want uh, je, je, je, je houdt ook uh, van filosofie en poëzie. Ja, klopt. Ja. Wat, wat vind poëzie. je daar nou zo bijzonder aan? Uh, laat ik eerst even met de filosofische kant, want dat vind ik best bijzonder voor iemand die 21 jaar is. Nou ja, ik denk dat ik heb een paar vrienden die studeren dan filosofie, die zijn, die studeer helemaal niet aan de universiteit. Ik nee. doe heel maar. Zij zijn al best wel slim en het vind ik altijd heel bijzonder om gewoon met hun over ja, gewoon ook andere dingen dan dagelijks te praten. Ja. Dat is heel leuk. Um, maar ik, ik lees het niet of zo. Nee. Ik ben daar niet zo goed in. Nee. Um, en poëzie, ik schrijf, ja, ik schrijf ook gedichten ja. en ik zie ook teksten in liedjes. Ik, het zijn heel, twee heel verschillende dingen, muziek en poëzie. Maar ik vind het ook heel leuk om het poëtische een beetje toe te passen in mijn teksten. Ja. Uh, dus dat probeer ik wel te doen, ja zeker. Ja. Uh, omschrijf jezelf eens. Wat voor een type ben je? Oh, wat een type? Oh jeetje, oké, okay, ja. Ik, ik vind types echt moeilijk. Ik denk dat ik uh, Ik ben uh, een beetje ongemakkelijk ben. Ongemakkelijk? Ja en, als ik, ja, en ik kan ook soms heel loskomen. Dan ben ik opeens vlieg ik overal sociaal doorheen. Maar ja. ik vind het heel belangrijk. Ik heb heel veel alleen tijd nodig. Ja. Um, ja, ik weet niet hoe, ja. Uh, vind je, je, uh, hou je van alleen ook alleen zijn? Ja, heel erg. vind ik ja? echt heel fijn. Ja, ik heb ook mijn zus, is dus heel anders. Die wil altijd onder de mensen zijn. En dat, snap ja, dat ik nooit heb ik niet nee, nee. Ben je ook uh, schichtig, schuw? Uh, soms wel. Ja. Op plekken waar ik me... Als ik weet dat ik... Bijvoorbeeld nu muziek, dan voel ik me heel goed op mijn gemak. Want ik voel me thuis, want dat doe ik graag. Ja. Maar uh, als ik ja, iets moet doen wat echt niet is... Wat, ja, dan kan ik best wel een beetje op de achtergrond verdwijnen. Nou, dit, dan zal ik je iets verklappen? Ja. Marcus af en toe gewoon een beetje alleen zijn. En ik ook hoor. Dat is helemaal niet raar. Ja, dus je hebt een paar nee. geest van ons in deze studio. Dus, uh, dus, uh, ik, heb dat ook, ik heb dat ook wel. Dus, me helemaal voor, voor ja, wel. Dat ik even lekker gewoon... Uh, ja, is lekker. Wel dat is belangrijk. Dat vind ik ook dat helemaal niet raar. Niemand zeur, lekker naar mijn hoofd. Nee, ja, uh, doe je dan ook uh, gewoon uh, van die uh, dingetjes thuis? Al, van Jullie kunnen me wat. Ik ga lekker naar bijvoorbeeld tv kijken... waar ik wat ik, ik leuk vind, zoiets... Ja. Nou, ik ben dus ook student. Ik heb heel lang met echt tien andere studenten gewoond. Mm -hmm. En dat klinkt dan als een soort studentendroom. Ja. Ik, kon, ik trok dat echt <laughs> niet. Ik nee. trok het echt niet. En ja, ja het was natuurlijk ook gewoon een rotte. Dus ik woon nu met één meisje, heel erg relaxed. En zij ja. gaat heel erg in gang, ik ook. Dus we zien elkaar dan. Is het gewoon, oké, okay, joh. En is <laughs> de iemand komt echt net het bed en dan weer gewoon fucking... ik sorry <laughs> heel, heel erg chill. Ja. dus dat is uh, dat is een beetje dus weer dus ik trek me inderdaad wel veel terug dat is het filosofische gedeelte nu de poëtische kant van het verhaal want <laughs> ja want uh, ja, ja, uh, ja. die hebben we ook nog uh, ja. want uh, wat, wat trek je daar aan po poëzie uh, nou ja, um, ik denk dat ik het heel vet vind dat er dat je dat er woorden bestaan mm. <laughs> en dat je dan de hele wereld daarin kan uh, ja, bevatten. En dat het eigenlijk ook niet helemaal kan. Want woorden schieten ook als te kort. Mm -hmm. um, maar ik vind de Nederlandse taal echt heel mooi, en ook best wel rijk aan allemaal. Je kan heel snel een soort spelen met woorden. Omdat in bepaalde woorden zitten er andere woorden, die ook weer ergens vandaan komen. Dus het, het, het is soort, ik vind het als een soort grote puzzel. En dat vind ik, ja. Nou hebben wij hier uh, regelmatig, want die komt één keer in het jaar komt langs. De man heet Jacob D. Edward, komt ook uit Volendam. Okay, Net als Donna Marie uh, trouwens. Okay. Uh, en die vreed literatuur oh, en poëzie. Nee. Dus uh, dat vindt hij geweldig. Ja. Uh, Gerard Reven, bijvoorbeeld. Oh, fantastisch. Jij ja. ook al? Nou ja, dat is heel mooi. Ja. ja. Maar, maar ja, nee. <laughs> wat, ja. Uh, wat, uh, wat is zo bijzonder aan? Want uh, ja, ik moest het. Vroeger had je een, uh, een beetje een morsige leraar Nederlands uh, op de Havo. Ja, ik moest Jij zeggen... moet Gerard Reven lezen. En dat, Als ik ergens een enorme hekel aan had, was het de boekenlijst. Want dat was of verplichte literatuur, wat gewoon door je strot heen gestampt werd. Ik ja, wonder dat er, geen me, dat er geen hond op een gegeven moment ging lezen. Maar, nee, maar dat, is ja. wel, dat gebeurde inderdaad heel erg op de middelbare school. Dan, dan wordt het ook vanzelf heel saai. Ja. En dat is natuurlijk. Ja, mijn vader uit Heurg van Reven, ik vind het ook heel fijn om soms, uh, ik lees ik, Franse, uh, het Durs vind ik heel vet. Hmm. Nu een beetje Russisch zelfs, dat kan ik niet <laughs> in Russisch. Dat maar dat vind ik heel, heel vet. Maar, maar het stomme is dat ik dat eigenlijk nu pas na de middelbare school leuk begin te vinden. Ja. Terwijl inderdaad, het werd echt gepresenteerd. En ja, het heeft ook een beetje iets uh, elitairs en iets soort van, niet iedereen heeft er toe. Het is lobbyistisch. Ja, maar je zou ook wel ja. wensen dat het gewoon, dat gewoon zo wordt toegereikt aan iedereen. En dat het gewoon ook, ja, ik weet niet ik denk dat het echt super maar je hebt er wel belangstelling voor en dat raad ja, het ja, ja, om en dat, het, dat je dat hij in de muziek verwerkt is alleen maar leuk ja, ja. Um, goed dan uh, weten we dat ook weer zo'n beetje van wat, uh, wat er hier uh, te wachten staat ga ik eerst even een stuk uh, muziek uh, draaien en dan kijk ik even links want, uh, want Marcus is nu wel bezig maar uh, daarna ga ik je uitnodigen of je daar wil gaan staan om te gaan spelen dat is goed dat is één uh, maar eerst uh, zijn dit de heren van The Irrational Library. Dat is die andere Joshua. Want er waren twee Joshua's uh, betrokken bij de, de Stem in de Stad. De ene was Joshua Nollet van Chef Special. En de andere was Joshua Baumkarten. En dat is uh, degene van uh, wie wij dat werk hier gaan draaien. Van The Irrational Library. Die hebben dus een album uitgebracht. Good Busy. En daar is deze single vanaf uh, gehaald. Huevos rancheros. mobielen uit, want uh, dat is wel even een uh, randvoorwaarde, want, uh, want uh, ik, ik gooi die microfoon open en ik zit een huishoudelijke mededeling over die, over die zender heen te kwakken. Dus, uh, want er komen hier een, een tweetal mensen binnen. En ja, vind ik leuk als er, uh, als er mobielen zijn in de studio. De mijne staat altijd standaard bijna altijd uh, op stil, dus dat, uh, dat scheelt, want anders krijg ik ruzie met Marcus. Altijd leuk. <laughs> er wordt een uh, soort spanningsveld uh, tussen ons twee nu even vakkundig opgebouwd. Ik uh, ga nu uh, Stijn vragen of ze uh, het een en ander willen laten horen. Maar dat zijn in ieder geval uh, de singles waar ze dit jaar mee is gekomen. Uh, en dat is Nederlandstalig. Maar ze kan nog veel meer. Want dat ga je komende, uh, sowieso de komende twee uur allemaal ontdekken. Eerst het Nederlandstalige blok. En dat is de single die uh, eerder dit jaar is dus uitgebracht. Een lied en een brief. En dit klinkt iets harder als een uh, beschaafd jazz Want er zitten er hier vier vanavond Normaal gesproken zijn Marcus en ik de enige twee Die, uh, die dit uh, altijd uh, klappend ondersteunen uh, nu is het tijd voor de, bijna de meest recente single. Want die hebben er nog één uh, nog even uitgebracht. Klink. En dat is een uh, live versie van yeah. tranen van Jank. Maar die uh, speel je vanavond niet. Helaas, nee. nee. Dat geeft niet. <laughs> maar wel die andere single. Uh, want die was, uh, zat daar nog ietsje voor. En dat is later goud. Yes. <laughs> Stuur lippen op mijn oor Zag je stans bouw ik het decor Elke beweging bepaalt jouw gevoel Iedere misstap breekt met de kanten De koelte verstort De koelte die mij van binnen verslijt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 dag, ze smelten in de ochtend als het mag, ik wil Soms om me heen te kijken Ik wil een beetje op je lijken En we gaan zo direct natuurlijk nog meer uh, van doorheen. Eerst nog even wat uh, nummers die uh, de afgelopen maand zijn uitgebracht. Dat is ook iets, denk ik, voor de dame die mijn collega heette te zijn... Uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want dit is Danny Dup en Pleisters. Ta -da, ta -da. Tabel om mijn hart te zien. We stoppen door de plezier en het dood nog steeds. Het dood nog steeds. Ik ben bang voor je Bang for Bang voor je Bang girl Bang voor je Bang Bang voor je Bang girl Bang voor je Bang Bang voor je girl Bang voor je Mysteries inside your head I put it down, love Told everyone that I wouldn't care If we ended suddenly Let's In begin van uh, deze uitzending hadden we al een, uh, een gesprek gevoerd met uh, Ruud Houding. En gisteren heeft hij dit uh, nummer ook in een wat, ja, um, wat, wat akoestischer jasje gespeeld. Uh, hij alleen op de gitaar en Michiel van Dijk uh, op uh, de klarinet, als ik het wel heb. Uh, the Bigger Picture speelde hij gisteren ook in de kerk, uh, Marcus. Weet je het nog? Ja, ja Marcus was er ook. En Thomas, uiteraard ook. Dus uh, dat was een uh, aardig verhaal. Goed, we uh, gaan weer uh, even praten met Stijn. Want uh, ja, uh, ze zitten toch. Dus. Uh, <laughs> uh, want uh, wat ik uh, zo ook uh, bijzonder vind. is dat je meertalig bent. Gaat je dat gemakkelijk af? Uh, ja, nou, ik ben dus niet. Ik ben gewoon Nederlandstalig opgevoed. Maar ik vond talen altijd heel leuk. Dus. Ja. En ik denk ook deze. Ik bedoel, deze, gene, deze tijd moet altijd heel veel Engels spreken. Dus daar, dat was sowieso wel gebeurd. Ja. Um, en dat Frans. Is omdat ik het echt heel graag wou leren. Dus ja. Wat, wat uh, vind je zo bijzonder leuk aan de Franse taal? Uh, het, is, het klinkt gewoon heel mooi. Het klinkt heel sorry. En heel melodieus en ja. heel zacht. En um, ja, ik was ook gewoon door de... Ik weet niet, het soort van... Een uh, beetje romantisch. En er ook heel veel geschreven. Ja, het trok me gewoon aan. Ja. Maar ik moet zeggen, nu ik heb gewoond... Heb ik ook heel veel gezien... Hoe, wat soort van stomme kanten zijn aan die cultuur. En dus ook een beetje aan die taal. Dus oh. ik denk ook als je er echt gaat wonen... dan Ga je minder idealistisch? Ja, wat, wat ben je dan uh, wat betreft de cultuur uh, tegenaan gelopen bij die, bij die nou, Fransen? super gesloten, super snappy en zeker in Parijs. Het is echt het is allemaal gatekeeping en zeg maar ja, niemand laat je echt toe. Dus het is wel nee? best wel hard. Tegelijkertijd hebben ze ook wel weer een heel mooi, soort van klassieke. Ding. Ze hebben heel veel smaak en ze weten heel goed hoe. Je komt niet echt tussen de Fransen als je in een buitenstaande bent. Nee, exact. Ja? Ja, maar dat was, was gelukkig. Omdat ik best jong was, was het mij wel, kon ik wel had gewoon wel vrienden en dingen. Dus dat okay. was toch heel leuk. Ja. Maar ik, kan, ik merk me wel dat ik nu denk, nou, ik ben wel blij dat ik Nederlands ben. Toch wel. Ja. ja. <laughs> ja. Uh, dat, is het, uh, dat is de Franse taal. Uh, yeah. Dan uh, ook nog de Engelse taal. Ja. Dat is unie, een beetje universeel natuurlijk. Hè? Ja, ik denk ik heb. Er ook, ja, ik denk dat dat gewoon een beetje is dat, ja, dat is gewoon, ja, heel veel mensen nu Engels praten door, door internet en mm. sociale media. Ik heb er ook uh, stage gelopen twee maanden en toen heb ik echt een beetje gewoon accent gekregen, geoefend. Maar ja, minder bijzonder. Ik kijk ook even naar uh, wow. mijn, uh, bij mijn reductionele collega bij 3 van ja, Noorsmolop. Yeah, Anna, heb jij zelf ook een vraag die, uh, waarvan je denkt... Nou, die zou ik nu willen stellen. Moet je de microfoon even ietsje naar je toe trekken. Maar als je er een hebt, dan zou ik hem uh, gewoon stellen natuurlijk. Je, je slaat helemaal dicht natuurlijk. Of niet? Ja, ik vind het een beetje spannend. <laughs> oh, je vindt het spannend? Ja, ja dat, uh, dat, uh, dat hadden er meerdere uh, mensen die op een gegeven moment uh, ineens uh, een voor snufferd hebben. Maar daar is er, uh, niks spannends aan. Maar, uh, maar als je een vraag hebt, ja, stel hem gewoon. Ja? ja, het gaat niet eigenlijk over uh, ja, je tijd in Frankrijk, maar ik ben vooral zelf heel benieuwd naar wat voor muziek jij luistert. Ja, goede vraag. Mm. Um, want daar nee. hadden we het net een beetje ja, over. Dat je, je, je smaak, soort van. Ja, wat erover dat ik, ik studeer songwriting en dan moet je soort van openstaan voor heel veel en een soort van allerlei soort liedjes analyseren. Maar dan vergeet je wel eigenlijk ook soms wel: wat vind je nou echt leuk? Ja. Want ik werd nu voor een opdracht moest ik in voor Taylor Swift heel veel gaan luisteren en analyseren. En dat. Oh, en ja, en eerst al echt, oh god. En ik moet zeggen dat ik het nu oprecht ook echt leuk begin te vinden. Dus dan ben ik ook een beetje kwijt wat ik nou echt meis vind. Maar ik luister heel graag naar. Uh, Twee Franse bands die je misschien niet kent, maar die heette De Zen, dat is eigenlijk best wel veel rap. Dus dat vind je misschien wel oh. leuk. Ja, Franse rap. Dat is wel nice. Um, en La Femme, dat is heel erg elektronische synthesizer. Geluiden, uh, heel nice, vind ik. Ik heb nu pas geleden een band ontdekt uit Engeland die heet de Jockstrap. En die uh, zijn heel elektronisch en die heel productioneel gaan ze allemaal als soort van. gewoon heel onverwachte dingen. En dan komt er opeens daar een geluid van, aan, Is dit geknipt of dan. Veranderen. gewoon er gebeurt constant iets. Dus dat ga ik ook naar een concert binnenkort. Uh, mijn grote inspiratie is Rufus Wainwright, die zegt niet altijd iedereen iets, maar hij is gewoon heel erg veel klassieke piano aan het mengen met liedjes schrijven en dat doe ik het meest, dus dat is mijn grootste inspiratie denk ik. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou duidelijk. Kijk, Anna Valeria die wilde er heel graag bij zijn. Een keer om te kijken van hoe gaat dat nou op die radio. <laughs> ja, ja, dan uh, moet je ook op een gegeven moment. Uh, <laughs> dan is het ook uh, was, leuk om even een vraag uh, een te stellen. Met, ja, ja dus. toch? Uh, maar goed. goed, je hebt hem gesteld hoor. Dat is alleen maar goed. <laughs> en als er als zo direct uh, weer een vraag is stellen hè? Dus. Uh, dus want uh, dat, uh, dat is de mop bij dit, bij dit soort uitzendingen. Uh, nou, het, uh, het is zover. Uh, je mag uh, daar weer gaan plaatsnemen. Uh, want dat uh, betekent dat we dan weer uh, gaan uh, luisteren naar Stijn. Nou, ze heeft het al min of meer al verteld, hè? Over uh, van hoe het land uh, daar is, uh, Frankrijk. Uh, ze zegt dat het ook. Uh, dat klopt, hè? Harder cultuur af en toe ook. Uh, best hard. Ah, best best, best ja, hard. Klopt. Maar als je dat naar de taal luistert, dan denk je. Nou, dat, uh, daar, daar zou ik best wel van willen wonen. En uh, een van de nummers die um, Stijn geschreven heeft... en die ze dus nu ook gaat uitvoeren... is Sur le Toit. Precies. Nou. <laughs> ja.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 zou ik uh, eigenlijk zeggen, volgend jaar. Dus uh, gewoon uh, bij de avondetappen, zou ik zeggen, even aanschuiven. Komt goed. Uh, de tweede, het tweede Franse nummer. En dan moet ik even zelfs mijn uh, eigen handschrift... Uh, het Hanenpotenschrift van Jaap Koper. <laughs> On Ja, zeker. Het is dat een moeilijk woord. Ja, mijn Frans is niet zo goed. Maar <laughs> jouw Frans zal ongetwijfeld beter klinken bij dat nummer. <laughs> Here you see, on Lydia, Lisella. Nouvelle um. année, où sont me mes proches Je voulais me venger une belle personne, j'ai tout mangé, des éternités. Even voor dit moment. Maar we gaan uh, zo dadelijk in het volgende uur nog een blokje doen. Maar dat is Engelstalig. Nu tijd voor Ryan's Song. Dat is een beetje, uh, ja, hoe moet ik zeggen, drum base achtig uh, Maar wel met een hele serieuze lading. Want het heeft over zijn queer-achtergrond. Uh, het is Heb ik me laten weer vertellen gisteravond dat dat een scheldwoord is. Maar uh, in de regenboog-community is dat uh, nou uh, toch iets uh, waar hij een beetje tegenaan loopt. En daar uh, uit hij zich in bijvoorbeeld in zijn materiaal En dit is er een van, van de EP die hij afgelopen maand heeft uitgebracht. Het nummer dat heet Call Your Name. Hold on to your intentions, high expectations, I let go. I let my guard down, your switching sides, yeah Whenever I am in your presence I feel safe on my own I don't wanna miss you, but I had enough I am fed up with your ways And if I reminisce, it's cause I thought you were the best Were the best, were the best Now when I call your name, I call your name I disgusting disgusted by the way I... I call your name I call your name I choke myself when I call your name How I End up like this Every time It's unfair Cause all I gave you was kindness You ripped it apart fallen The monster got into me. I have no appetite, even though. En dat was Fleur Lyon. En uh, iedereen denkt, hey, dat is toch een, uh, een single die we wel eens eerder hebben gehoord. Klopt, want uh, ze heeft een, uh, een zomerse versie, de Summer Edition, uitgebracht. Maar dit is eigenlijk min of meer een beetje de normale versie. Dus dat uh, is hetgeen wat je net hebt uh, kunnen horen. Tot aan het nieuws van 9 uur we hebben we een hagelnieuw nummer. Want uh, dat is ook binnengekomen zomaar. Uh, heel erg leuk. Ik heb even gevraagd. Of ik dat even mocht laten horen vanavond en dat mocht. Dus is dit Z met een Z en dan Burial Salt. might have heard and create diamonds from the water on our skin, they drove to the beach and sent a message with smiles, but the waves took the glim, the sparkle, the force and the breath from